Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het dodental van de orkaan Eline in het zuidoosten van de VS is opgelopen tot 215. Daarmee is het de dodelijkste orkaan in de VS sinds Katrina in 2005. Verwacht wordt dat het dodental nog verder zal oplopen. Een week na de orkaan zijn sommige afgelegen gebieden nog niet bereikt. En met honderden mensen is er nog geen contact geweest. Het kabinet Schoof is eind augustus bijna gevallen, meldt Nieuwsuur. Tijdens onderhandelingen over de begroting eiste NSC-leider Omzicht meer koopkrachtstijging voor werklozen en gepensioneerden. Hij dreigde in de Kamer tegen de begroting te stemmen... wat voor Schoof en de VVD onacceptabel was. Uiteindelijk wist PVV-leider Wilders Omzicht binnenboord te houden. De oppositie in de Tweede Kamer heeft felle kritiek op het kabinetsbesluit om een groep Afghaanse beveiligers toch niet naar Nederland te halen. Het kabinet breekt daarmee een belofte, zegt de oppositie, en tekent de doodvonnis van de Afghanen. Ook coalitiepartij NSC heeft moeite met het besluit, maar zal het vermoedelijk niet blokkeren. De man die wordt gezien als het brein achter de aanslag op het satirische blad Charlie Hebdo is in Frankrijk veroordeeld tot levenslang. Begin 2015 werden op de redactie twaalf mensen doodgeschoten omdat het satirische blad grappen had gemaakt over de islam. De twee daders zouden zijn getraind door de nu 42-jarige man die levenslang heeft gekregen. In Enschede zijn gisteravond zeven mensen aangehouden rond het Europa League duel tussen Twente en Venerbahce. Voorafgaand aan de wedstrijd gingen aanhangers van beide clubs in de binnenstad met elkaar op de vuist. Zeker twee mensen raakten gewond. De wedstrijd eindigde in 1-1, net als het Europa League duel tussen Ajax en Slavia Praag. AZ verloor met 2-0 van Athletic Club Bilbao. Het weer, het is koud met minima tussen 1 en 4 graden. Ook is er kans op mist. Daarna een zonnige dag, het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. them Needing, waiting for you to justify my. Come and go They talk too fast And walk too slow